11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds begin januari heeft de Syrische president Assad in het openbaar gesproken. Hij sprak het parlement toe. Een verzoenende toon was niet te horen. Volgens Assad staat Syrië een echte oorlog te wachten. De boodschap van Assad is niet veranderd. Hij geeft opnieuw krachten van buiten de schuld van de crisis in Syrië. De president zei tot nu toe niets over het bloedbad in de stad Hula... Sinds het begin van de opstand in Syrië in maart vorig jaar... is Assad niet vaak in het openbaar verschenen. Het enthousiasme over het Vijf is verder afgenomen... zegt Maurice de Hond na een peiling. Iets meer dan de helft van de kiezers is negatief over het akkoord. Kiezers van de VVD zouden er het negatiefste over zijn. Volgens de Hond hadden de partijen die het akkoord sloten... VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie nu samen 68 zetels. De politie van Enschede gaat vandaag verder met onderzoek... naar een ontploffing in een huis vannacht. De politie wil nog niet op dat onderzoek vooruitlopen... maar volgens RTV Oost hebben getuigen gezien... dat er een bom naar binnen is gegooid. De voordeur was eruit geblazen en er lag glas op straat. Bij de ontploffing zijn geen slachtoffers gevallen. Er was niemand thuis. In de Amerikaanse stad Phoenix is een babytje van een rijdende auto gevallen. De moeder had hem vlak voor ze wegreed op het dak van haar auto gezet... in een kinderstoeltje... De vrouw had zoveel wiet gerookt dat ze dat was vergeten. Ze reed dus weg met het kind op het dak. Het gaat goed met het Amerikaanse jongetje van vijf weken oud. Hij werd door brandweermannen in zijn kinderstoeltje gevonden op een kruispunt. De moeder is opgepakt. Het weer bevolkt, van tijd tot tijd regen, vooral in het midden en zuiden. Het wordt 12 tot 15 graden. De komende week bijna elke dag kans op regen, maar het wordt wel weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Dat en meer in KRO Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl Dit is Radio 1. Welkom terug bij OVT, geschiedenis op de radio... met tot 12 uur een gesprek over Henk Veldmeijer. Volgens de Duitse bezetters de belangrijkste leider binnen de NSB. Belangrijker zelfs dan de softere Anton Mussert. En een documentaire over de geschiedenis van een van de vier Oekraïnse speelsteden... van het komende EK-voetbal, Lemberg. En schrikt u niet volgende week wanneer u om 10 uur uw radio... zoals gebruikelijk aanzet voor OVT. Want vandaag is voorlopig onze laatste uitzending. Want we maken de komende weken plaats... voor de door de gezamenlijke omroepen georganiseerde sportzomer. Wij zijn als OVT pas weer na de Olympische Spelen... op 19 augustus weer te horen. En officieel begint die sportzomer op 8 juni aanstaande... maar onze collega's van andere tijden sport op de televisie... wachten daar niet op en beginnen vanavond al. Aan de telefoon Dirk-Jan roulet van andere tijden sport... Aan de Goedemorgen. Goedemorgen. Een onthullende uitzending over het Deense sprookje in ja. 1992. sprookjes. Uh, nee. nee. Nou, er was dus een, uh, een oorlog op de Balkan. In 1992. Uh, nou, dat weten we allemaal. En uh, toen was. Joegoslavië was uh, officieel gekwalificeerd om mee te gaan doen aan het uh, toernooi. Het Europees kampioenschap in Zweden dat jaar. Maar acht dagen voordat het toernooi begon... dus ongeveer, als je het zou vergelijken met Nederland... als die zich niet hadden geplaatst... zouden ze dus afgelopen vrijdagmiddag een telefoontje hebben gehad... jongens, jullie kunnen naar het EK in Polen en Oekraïne. Uh, dus acht dagen tevoren kregen de Denen te horen... jongens, jullie mogen in de plaats van Joegoslavië... want er is een internationale boycott. Die gasten die moeten maar een lesje leren. Jullie gaan, Denemarken gaat... En toen werd, uh, nu begint dus uh, de verdichting, toen werden alle denen van de camping opgetrommeld. En die moesten allemaal ineens uh, hun voetbalschoenen uit de kast trekken. En gingen samen, uh, dat zootje ongeregeld, gingen samen naar Zweden om een potje te voetballen. Uiteindelijk winnen zij dat toernooi. Dus dat is het sprookje. Je ligt op de camping en je wint daarna het belangrijkste toernooi in vier jaar van Europa. Echter. Vanavond, in andere tijden sport, wordt de waarheid verteld. want uh, wij H hebben Ze het... zijn geen kampioen geworden. <lacht> Precies. <lacht> het, het klopt helemaal niet. Joegoslavië. Nee. De Denen zijn uh, <lacht> inderdaad wel kampioen geworden. Maar dat hele verhaal van die camp het camping-elftal, zoals het echt hardnekkig wordt genoemd, slaat echt totaal helemaal nergens op. Het wordt door minimaal vier Denen bevestigd. En uh, dat is gewoon leuk om te horen. Het is, uh, ze waren gewoon namelijk wel bij elkaar in training. Ze speelden uh, oefenwedstrijden tegen. De ploegen die wel naar dat toernooi in Zweden zouden gaan. En ze waren dus gewoon in good shape, zullen we maar zeggen. Hebben Laten ze nog wel een of... uitzwaaiwedstrijd gehad, eigenlijk? Oh, sorry, ik versta je er net een brommer langs hier. Hebben ze nog wel een uitzwaaiwedstrijd gehad? Nee, daar ja, was geen tijd voor natuurlijk, oh, okay. uitzwaaimomenten. <laughs> nee, maar dat is een van de mooie kanten van het verhaal van vanavond het Deense Sprookje. Een ander ding is dat daarin eigenlijk, want Nederland speelt tegen Denemarken op het ja. toernooi in, in de Polen en Oekraïne aanstaande zaterdag. En uh, ja, wat wel mooi is om te zien hoe destijds Nederland tegen die Denen dacht dat ze eigenlijk wel eventjes zouden winnen. En dan hadden ze de finale voor de Boeg tegen de Duitsers en dat zouden ze dan uh, misschien ook wel even winnen. Maar die wedstrijd tegen Denemarken vonden ze eigenlijk een beetje, nou ja, een soort tussendoortje. Nou, dat ging dus mooi. Hoogmoed kwam voor de val. Uh, Marco van Basten hemzelf miste een belangrijke strafschop... waardoor uh, de Denen uh, doorgingen naar... Ik, de ik, ik de vind eigenlijk dat je nu moet ophouden met de, hierover te praten. Het is mooi geweest met dit soort informatie. Dat kunnen we nu helemaal niet gebruiken. Dat, dat je haalt, die gebruiken? Dat haalt je de moed de eruit. <laughs> ja. Ja. Nou, van Basten zelf zit ook in die uitzending. Die, die heeft het er nog steeds moeilijk bij, hoor. Ja. kan ik je zeggen. Dirk, nog heel eventjes... Ja, sorry, want... ja. Um, van, uh, vanavond om kwart over tien is die uitzending, het Deense sprookje, vijf over tien, andere ja. tijdens sport. Um, nog eventjes, waarom eigenlijk waren het toen de Denen? Die slaven veel uit? Waarom toen Denen. Ja, dat, dat is een ingewikkelde formule, maar op basis van al die wedstrijden in de voorrondes, was Denemarken dan de. Denen met de meeste punten ofzo? Ja, dus oh. er was geen politieke reden achter, zat daar achter. Dat oh, was puur okay. cijfermaten. En dan hebben jullie nog een heleboel prachtige andere sportuitzendingen over. Ja, Voetbal en, en... We deze hele week namelijk, het is dinsdag en donderdag, dus daar moeten we even opletten. het is zondag, dinsdag, donderdag. En die laatste met name is voor de, de geschiedenisluisteraar uh, van OVT heel interessant, omdat dat gaat over het uh, laatste uh, Sovjet-elftal, voordat uh, uh, ja, het systeem werd uh, Degene waar uh, we van gewonnen. hebben. In 1988 speelde Nederland de finale tegen de Sovjet-Unie. En uh, die jongens van dat elftal, die hadden maar één droom, dat was Europees kampioen worden, want dan mochten ze het, het ijzeren gordijn, mochten ze dan door. En uh, dus er speelden heel erg veel, uh, ook politieke dingen, uh, op de achtergrond. En wij zijn dus een uitzending gaan maken die we helemaal vanuit de, de ogen van die Sovjets van toen hebben uh, verteld. En dat kan ik je ontzettend aanraden en de luisteraar, want dat is echt een heel, uh, heel interessant uh, programma geworden. Kien. Oké, okay. ja. we gaan we gaan kijken. Dirk-Jan Hoole okay. van Andere Tijden Sport. Hartelijk de, dank. Uh, Goedemorgen. De zomer. Ja, hetzelfde. <laughs> Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military up on the island of Cuba. En dan nog even uw aandacht voor het volgende. U hoort de toespraak van JFK, John F. Kennedy, op 22 oktober 1962. Komend oktober is het precies 50 jaar na de Cuba-crisis. Tijdens deze gevaarlijkste weken uit de Koude Oorlog was er reden voor paniek... en bereiden velen in het Westen zich voor op een mogelijke atoomaanval... door water en voedselvoorraden in huis te halen. En er waren zelfs mensen die dankzij de spanningen emigreerden. Wij hopen in oktober een documentaire te maken... over de beleving van de Cuba-crisis in Nederland. Daarom zou ik u willen vragen contact met ons op te nemen... als u daar hele sterke herinneringen aan heeft, verhalen van kent... of nog brieven of dagboeken bewaard heeft uit 1962. U kunt ons mailen op ovt.vpro.nl. En alvast bedankt. Rijksweer, Rijkscommissar, de Leider. Uw de aftrager des leiders de NSB. We ik de commandeur der troepen des heren. De vertreter van Staat, Partij van Weermacht. De, de gezagdrager, de NSB. De eregasten het is ons als nederlandse SS-männer een stolze Freude, angetreden te zijn, om in Ihrer Anwesenheid de SS-eid op den germanischen Führer Adolf Hitler te schwören. Ja, daar had je hem al. Uh, Henk Veldmeijer, u hoorde Henk Veldmeijer... Uh, met ja, een stoltje vreude om voor Himmler te verschijnen. En, en Veldmeijer is niet de eerste, de beste. He, Veldmeijer was het hoofd van de Nederlandse SS. En deze week, jawel morgen, hoopt historicus Bas Kromhout te promoveren op een studie over deze Veldmeijer aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En uh, Bas Kromhout, hebben we hier nou te maken met de meest foute Nederlandse Nationaal-Socialist? alle tijden? Ja, zo ik je dat denk ik wel zeggen. Kijk, ik gebruik in mijn studie het woord uh, fout niet. Uh, omdat dat een beetje een vaag, vaag begrip is, wat nogal wat morele connotaties aanhangen. Maar als je de fout, zeg maar, beschouwt als... Uh, uh, en zo is het natuurlijk in eerste instantie uh, ook beschreven als een Politiek geloof, als het geloof in het Nationaal Socialisme, dan kun je wel zeggen dat hij van alle Nederlandse Nationaal Socialisten daar het, het sterkste in geloofde en daar ook uh, het sterkste de consequenties uit uh, trok. Uh, met de dood voor, voor hemzelf en voor anderen uh, tot gevolg. Ja, nu, nu staat hij bekend als um, rival rivaal van Mussert, lieveling ja. van Himmler. Mm -hmm. uh, leg eens uit? Nou, hij werd dus uh, in. 1940 vlak na de inval benoemd... tot uh, voorman van de, van de Nederlandse SS. Uh, en hij had als taak gekregen van Himmler... om via die SS uh, eigenlijk de, de, de, de revolutie in Nederland te voltrekken. Die SS werd uh, als een onderdeel van de NSB ingebouwd. En dat was bewust gedaan. Want op die manier zou de SS de andere leden van de NSB... van binnenuit kunnen radicaliseren. Want... Uh, Himmler vond uh, de NSB weliswaar bruikbaar... maar nog niet helemaal op de lijn die zij voor ogen hadden... namelijk uh, de oprichting van een Groot-Germaanse Rijk. Mussert was een, was een nationalist... Uh, uh, wilde uh, uh, een nationaal-socialistisch systeem in Nederland invoeren... maar hij wilde daar zelf de leiding over hebben... met zijn min mogelijk bemoeienis vanuit Berlijn. De SS daarentegen had een soort utopie om in het noorden van Europa een groot Germaans Rijk te stichten... waar Duitsland, Nederland, Scandinavische landen... in principe ook uh, Groot-Brittannië deel van zouden uitmaken. En om, om Mussert zeg maar, uh, in die richting te stuwen... werd Veldmeijer als of een soort van paard van trooien in zijn NSB gezet. Um, en in die zin was hij dus ook de, de rivaal van, van Mussert... wat op een gegeven moment... Uh, raakte de Duitsers ook steeds meer gefrustreerd door Mussert... omdat hij maar vast bleef houden aan zijn, zijn nationalistische ideeën. Een variant van het, van het ja, nazisme. Ja. precies. Uh, hij bleef maar vasthouden aan zijn ideeën van een vrije Nederland... Uh, liefst nog uitgebreid met Vlaanderen. Nou, Dat was allemaal niet in de zin van, van Himmler. En toen heeft men overwogen in 1943 om Mussert aan de kant te schuiven... en Veldmeijer in zijn plaats neer te zetten. Maar dat is er niet van gekomen. Dat is er eigenlijk niet van gekomen. Dat had ook had met name te maken met het feit dat, dat Hitler... Uh, ja daar nog niet aan toe was. Uh, Waar was hij nog niet aan toe? Aan het aan, het, aan, het af, de, aan het afdanken van Mussert vooral. Juist. Ja. zijs Inkwart uh -huh. uh, was het realistischer dan, dan Himmler. En die dacht van als wij Mussert afdanken dan zijn we die NSB kwijt. Dan, dan loopt die partij leeg. En ik heb die mensen nodig voor mijn bestuur. Juist. En uh, hoewel hij dus Veldmeijer ideologisch ook wel zag zitten was hij gewoon, gewoon pragmatisch en adviseerde ook in die zin... ook aan Hitler van, luister eens, uh, Mussert is inderdaad... Uh, in onze ogen maar een halfbakken nationaalsocialist... maar hij is nu eenmaal bruikbaar. Uh, en Hitler stemde daarmee in. Hij zei van, laten we eerst je oorlog maar eens winnen... en dan gaan we daarna gaan we dat soort zaken regelen. Ja. Nu, nu schrijf je in je boek um, dat het leven van Veldmeijer... een, een, een levensverhaal van radicalisering is. Hè? Ja. Hij, hij wordt al in 1932 lid van de dan pas opgerichte NSB... Uh, Maakt, nou ja, we hebben nu een beetje gehoord van jou waarom. een opmerkelijke carrière binnen de uh, NSB en binnen het nationaal socialisme in Nederland. Maar leg eens uit, uh, sterker nog, dat moet ik het nog even toch citeren. Je, legt, je, je, je schrijft zelfs. Uh, kennis van radicaliseringsprocessen bij terroristen kan helpen. Veldmeijers ontwikkeling van veelbelovende scholier tot gewelddadige extremist te begrijpen. Ja, uit. nou, ik. Uh, ja, de grote vraag die je natuurlijk altijd stelt. als je met, met zo iemand als Veldmeijer, een politiek misdadiger. van het Zuiverse water. als je daarmee in aanraking komt. is hoe. hoe komt zo'n iemand daartoe? Hij was nog een jonge vent. 29 toen hij. Uh, zijn positie kreeg bij de SS. Hij was. Uh, uh, 35, of eigenlijk pas 34. toen hij uh, sneuvelde. Je vraagt je dan toch af. Uh, hoe komt zo'n jongen daarbij? En nou ja, dan moet je natuurlijk teruggraven in zijn geschiedenis. Want dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag gebeurd... maar dat is in stapjes gegaan. Nou, ik heb gekeken naar theorievorming uh, die er bestaat... ten aanzien van de radicalisering van terroristen. En ik heb die eigenlijk uh, gebruikt om als een soort van model... om ja, en, het radicaliseringsproces te... En wat voor plaatje levert dat dan op? We hebben te maken met een jonge man die niet onintelligent is. Een slimme jongen, ja. natuurkundestudent zelfs een tijdje. Hoe, wij denken altijd slimme mensen die zijn niet... Uh, die, die stappen niet meteen in de eerste beste club van uh, radicalisten. Uh, wat, wat, wat is er dan gebeurd? Ja, uh, het is allemaal in stapjes. Dus het begint natuurlijk met, met zijn achtergrond. Uh, zijn vader was een uh, lagere beroepsmilitair, sergeant. Uh, was gemobiliseerd geweest in de Eerste Wereldoorlog. Had in 1918 meegemaakt hoe sommige gemobiliseerde soldaten uh, wat opstandig werden. Ze wilden nu wel eens naar huis en dat mocht nog niet. En, uh, er was toen een grote schokgolf in de samenleving... wat mijn vrees door communistische invloeden. Uh, nou, vanuit die achtergrond uh, was de vader van Veldmeijer... al een sterke antisocialist en, en erg uh, gehecht aan, aan waarden... Als, als discipline en vaderlandsliefde. Dat is allemaal geen afdoende verklaring, maar... het er lag al een bedje de Er ligt een, bodem, een bedje, he? zeg maar. Van, bovendien waren de, de Veldmeijers niet aangesloten bij zelf. Ze waren niet, niet kerkelijk. Dus ze waren eigenlijk al een soort vroege. loslopende zwevende kiezers, ja, zeg ja, maar. Ja. Eh, waarvan er toen nog maar weinig waren. In ieder geval veel minder dan nu. Uh, dus in die zin hoorden zij al een beetje. in ieder geval wat, wat de NSB als, als haar natuurlijke doelgroep beschouwde. Nou, daar komt bij dat Veldmeijer inderdaad uh, zeer intelligent was. of in ieder geval hij was goed in de wiskundevakken. Uh, hij was ook sportief en hij werd als kind al zeer op, op handen gedragen. Zijn ouders waren helemaal weg van hem en legden er weinig in de weg. Uh, toen mocht hij gaan studeren met een Rijksbeurs. Toen kwam hij eigenlijk in aanraking met een heel andere cultuur. Namelijk aan de Gronische Universiteit, waar het allemaal nog heel erg uh, st standsmatig was ingedeeld. En hij merkte eigenlijk al gauw dat, dat, dat daar uh, uh, de bewondering die hij altijd kreeg. Uh, dat hij die niet kreeg. En dat heeft hem op een of andere manier uh, gefrustreerd. Bovendien moet je ook bedenken dat hij uh, adolescent was in die tijd. Dus was veel adolescenten ging hij op zoek naar de zin van het leven. En hij zocht het een tijdje bij het spiritisme. Uh, nou, op een gegeven moment raakte hij een beetje de knel in zijn studie. Toen is hij uh, eerst zijn uh, militaire dienst gaan doen. En daar kwam hij in aanraking met uh, de commandant van de artillerieopleiding in Utrecht... Die Leider was van de net opgerichte WA van de NSB. De NSB bestond toen nog maar een half jaartje. Het is een hele kleine club mensen. Maar die man heeft Veld mij er eigenlijk ingewijd in, in de ideologie. En dat sprak hem aan. Dat, dat, dus, dat was het. Dus een, een, een, een, een, een laagje rancune, een bodempje van ouderlijk huis mee met uh, orde en gezag. Uh, de pech uh, of het geluk dat je op het juiste moment. Een soort goeroe tegenkomt. En die drie ja. dingen samen hebben. En, en ook zijn meer... leeftijd, denk ik. Hij, ja. hij, en zijn hij, jeugdige leeftijd. Ja, ja, hij had een romantische inborst. Hij, hij wilde graag uh, groots groot zijn meeslepend leven. En het Nationaal Socialisme beloofde dat ook wel enigszins. want het was natuurlijk een jonge club. Uh, uh, ze hadden nog weinig aanhang, maar ze beloofde Gouden Bergen. Zij zouden de toekomst erven. Nou, daar wilde hij graag deel van uitmaken. Ja. Nu heb je in je boek een. Uh... Een hele aardige bron, en eigenlijk misschien wel ja, bij, bij een, een soms ware nationaalsocialist een bijna te schattige bron voor woorden. Een, een, je hebt een soort dagboekje gevonden van Henk Veldmeijer voor zijn zoontje. Ja. Maar hoe heb je dat ding? Alleen al het verhaal hoe je dat ding ja, vertelt. Dat is een heel, uh, heel bizar verhaal geweest. Ik was eigenlijk net nog een beetje in de verkenningsfase van mijn onderzoek. toen ik een tip kreeg van René Kok. Uh, van het NIOT. Van het Niot oh. Die zei: Heb je gezien, er staat op uh, marktplaats. een dagboek van Veldmeijer te koop ja. aangeboden. Okay. Hij had het zelf geprobeerd te verwerven, maar het was al verkocht. Nou, dat was natuurlijk voor mij aan de ene kant een uh, groot geluk. Aan de andere kant ook dacht ik: ja, als ik dat dagboek nou niet in handen krijg, dan kan ik het ineens goed hier stoppen. Gelukkig heeft uh, Jeroen Otten... de kleinzoon van Veldmeijer... heeft mij enorm geholpen om de... aankoper van het dagboek... op te sporen. Uh, we hebben contact met hem gelegd... en hij was bereid om, om scans te maken. Zodat ik in elk okay, geval dus je hebt de inhoud... niet dagboek zelf? Maar je hebt ik een, heb uh, het niet zelf in ja. bezit. Het is in bezit van een verzamelaar. Maar ik heb het mogen gebruiken. En het is inderdaad een fantastische bron. Ja, wat, omdat, ja? ja nee, het, ga verder. Ja, ja. Wat er zo mooi aan is... Het is het, het, aan de ene kant is het inderdaad allemaal vrij triviaal. Het gaat, uh, uh, in 1938 kregen... Uh, Henk Veldmeijer en zijn vrouw Ibol kregen een, een zoontje ekken uh, Nou, zoals alle jonge ouders schreven ze: de op. eerste tandjes. De eerste tandjes, ja. de eerste stapjes, de, de cadeautjes van oma en opa. Maar wat Veldmeijer ook deed, het was daarin zijn politieke beschouwingen opschrijven. Want zijn zoon moest natuurlijk opgroeien, zoals hij uh, dat wenste. Go vo als voor later, maar voor, later, later. Ja. Precies, ja. voor later. Precies voor later. Uh, maar hij kreeg dus allerlei wijze levenslessen mee, uh, zoals de naties uh, die, die formuleren, zoals dat het leven altijd hard is en, en strijd betekent. En uh, dat uh, het belangrijk is om altijd het ras zuiver te houden en, en, en dergelijke aanwijzingen meer. En dat illustreert op een hele fantastische manier hoe, hoe die ideologie hem echt helemaal bezig hield. Hij was niet een soort natie tijdens kantooruren, zeg maar. Hij, hij zijn hele leven werd ingericht naar die ideologie. En dat was ook de bedoeling. De SS was, was eigenlijk een soort secte... Ja. Ja. Uh, ja, waar... waar die het hele leven van de leden doordrengte. Ja, op straat een nazi, Duitse nazi Precies, een nazi, overal een natie. Maar hoe representatief is nou Veldmeijer voor het nazisme in Nederland? Voor het nationaal, eh, ons nationaalsocialisme, nou, het is, eigen nationaalsocialisme? Hij is grotendeels een uitzondering. Zo wordt hij ook wel in de literatuur wel gezien. Uh, hij is dus radicaler dan, dan de doorsnee NSB'er. Hij is radicaler dan, dan Mussert waarbij we overigens niet moeten, de fout niet moeten maken... om te denken dat de NSB niet radicaal was. Dat waren ze wel, maar... Het veld mij wordt nog een graadje radicaler. Um, hij had wel een aantal aanhangers... en hij slaagde erin om ongeveer... 4000 mensen achter zijn ideeën te krijgen in Nederland. Dat is geen grote club... Dus in die zin is het natuurlijk een, een, een, ja, een splintertje van de samenleving. Maar wel een splintje met een grote, grote invloed. Omdat ze de, de Duitse macht achter zich hadden. Ja, want ik ging ook nog wat jongens naar het Oostfront. Ja. En ik neem aan dat het allemaal met de gemaalde SS te maken heeft. Um, nou ja, niet elke Oostfrontstrijder was een SS'er. Maar Veld riep zijn SS'ers inderdaad op om naar het Front te gaan. En dat was ook eigenlijk ook uh, ja, de, eigenlijk de plicht van elke SS'er. Goed. Uh, ik wil je bedanken voor je toelichting. Graag gedaan. En uh, ja, het boek heet uh, Henk Veldmeijer en de Nederlandse SS en is uitgekomen bij Atlas. De voorman is Contact. de, de titel. voorman. Ja. Juist. Dank je wel, Pascomhout. Ja, en heel veel succes. Maar ja, morgen bij natuurlijk. De, ja, dank je wel. U luistert naar OVt geschiedenis op de radio. Als u meer wilt weten over onze uitzendingen... dan moet u naar onze website gaan, geschiedenis24.nl. Wilt u meer geschiedenis kijken... gaat u dan op de televisie naar het themakanaal Holland Doc. En om moet u vertellen wat daar en op de site te zien is. Aan de telefoon, redacteur Marnix Koolhaas. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Michal. Um, op uh, de website de komende week onder andere veel aandacht aan uh, de week van de prostitutie die op uh, Hollandok24 ook uh, volop vorm krijgt. We hebben onder andere een portret van uh, Mariska Major. Wie kent haar nog? Zij was in... Uh, Eind jaren '80 een van de eerste prostituees die uit het vak kwam en in de openbaarheid trad over de misstanden in dat vak. Uh, ze was in 1991 onder andere de oprichter van het uh, Prostitutie-informatiecentrum. Over haar is een uh, uitgebreid uh, portret te zien. En verder ook uh, de documentaire Troostmeisjes die uh, twee jaar geleden werd gemaakt door uh, Frank van Os, Jan Banning en Hilde Jansen. Over de Indonesische vrouwen die onder de Japanse bezetting van uh, Indië in de jaren '40 als uh, troostmeisje als prostitueer. ...voor de Japanners hadden moeten werken. Een zeer aangrijpende documentaire, wie hem destijds niet gezien heeft. Ik raad hem zeer aan om die de komende tijd te kijken. Wanneer die te zien is, is allemaal op de website te bekijken. Verder ook nog aandacht voor het... 25-jarig jubileum van, wie kent hem nog, Matthias Roest, die in uh, 1987... Ja, dat is met die een toch? ...op het uh, Rode Plein in uh, Moskou landde. Ook daar een uh, uitgebreid verhaal over en de beelden daarvan. En wie de komende weken zonder OVT toch veel geschiedenis wil zien en horen... die kan zich uh, abonneren op onze nieuwsbrief. Kijk daarvoor uh, op de website, meld je aan... en je krijgt elke week prachtige oude beelden en verhalen in je mailbox. Marnix Kolhaas, heel hartelijk dank. Prettige sportzomer. Goed, uh, tijd voor het sport terug. Lviv, vroeger Lemberg en Lvov geheten... is een van de vier Oekraïnse speelsteden voor het EK-voetbal. Het is de meest westelijke stad van Oekraïne. Een stad met een dramatische geschiedenis. De stad waar ook de SS'er en oorlogsmisdadiger Pieter Mentehuis hield. De stad waar de vermeende jodenhelper en collaborateur... van de Duitsers Friedrich Weinreb werd geboren. Maar ook de stad van Simon Wiesenthal... de man die de oorlogsmisdadigers weer opspoorde. En de stad waar Shalom Alaychem het boek schreef... waarop de musical Anate is gebaseerd en die in de Verenigde Staten beter bekend is als The Fiddler on the Roof. Hans Olink en Michiel Driebergen, beide gefascineerd door wif doken in de geschiedenis van deze merkwaardige stad tussen Oost- en West-Europa, luistert u naar de stad van vele gezichten, gemonteerd met berikamer? Bogdan Khmelitsky is uit Gelerenzakhellenberg. Hij is de naartoe gegaan. Hij is hier naartoe gegaan. Hij is Hij is hier naartoe gegaan. Hij is hier naartoe gegaan. Hij is hier naartoe gegaan. Hij Lviv is een soort Wenen in pocketformaat. Gebouwen als de opera, het Nationaal Museum en het Grand Hotel... zijn, zei het in een groter formaat, terug te zien in de Oostenrijkse hoofdstad. Van 1772 tot 1918 maakte Lviv, onder de naam Lemberg... deel uit van het Habsburgse Rijk. Na deze relatief stabiele periode brak een tumultueuze tijd aan voor Lviv. Negen keer veranderde de stad van eigenaar. In 1914 en 1915 toen de stad werd bezet door tsaristische troepen... en drie jaar later wederom door Habsburgse troepen. In 1918 maakte Lviv deel uit van de West-Oekraïnse Volksrepubliek. En van 1919 tot 1939 van de Republiek Polen. In 1939 volgde een bezetting door de Sovjets. En in 1941 door de nazi's. In 1944 werd de stad opgenomen in de Sovjet-Unie... En in 1991 ging de stad op in de Republiek Oekraïne. En ondertussen veranderde de naam: van Lemberg in Lwów en vervolgens in Lviv. Karl Sleugel, historicus en schrijver. Lwów ligt aan het einde van de wereld. Je bent uitgeput als je er aankomt, want je hebt een lange reis en meestal ook tijd- en krachtrovende grenscontroles achter de rug. Lwów is een eindstation voor ambtenaren en officieren op dienstreis. De Wolf is voor velen slechts een iets langer oponthoud op doorreis... of een overstapstation voor mensen die voor een kuur en ontspanning... naar de Karpaten verder reizen. De Wolf ligt op het kruispunt van de lijnen die de grote steden verbinden... maar vooral ook in de schaduw van de grenzen. Wie daarheen is gereisd voelt zich op een zijspoor gerangeerd... hoewel hij naar het hart van Europa is gekomen. Jaroslav Grietzak staat bekend als een excellent historicus. De bekendste van Lviv... Hij doseert op de plaatselijke Ivano-Franco-universiteit... maar ook aan de universiteiten van Harvard, Toronto en Budapest. In zijn werkkamer vragen we hem wat de vele machtswisselingen hebben betekend... voor de identiteit van de stad. Lviv is voor historici absoluut de meest interessante stad. Alles wordt hier verklaard uit de geschiedenis. Als er een voetbalteam verliest, zoeken we meteen naar een historische verklaring. De identiteit van de stad is niet vernietigd. In Lviv is veel geschiedenis bewaard gebleven, meer dan 50% van het erfgoed. De herinnering aan de multiculturele tijd is daardoor nog levend. Iedereen vocht altijd om deze stad. De Polen vinden nog steeds dat het hun stad is. Voor de Joden speelde de stad altijd een belangrijke rol... De nazi's vonden het een typische nazi-stad en Tsarina-Katharina II vond het juist een typisch Russische stad. Daarom werd er om de stad gevochten en om haar geschiedenis. Met elk nieuw regime werden er nieuwe groepen uitgestoten. Elke machthebber creëerde een nieuwe geschiedenis. Je kunt het zien aan de straatnamen. Er zijn mensen die op vijf verschillende adressen hebben gewoond terwijl ze niet verhuisden. Er is geen stad te vinden in deze regio... waar de geschiedenis zoveel gebruikt en misbruikt is. Vanuit die optiek is Lviv een laboratorium voor de geschiedkunde. Een laboratorium van de tijd. Ja, eigenlijk kom je over... De geschiedenis van Lviv het meest te weten op de begraafplaatsen van de stad. Zoals hier op uh, Litschakivski. Daar liggen de notabelen van eertijds begraven. In, in een soort praalgraven die bijna op kleine paleisjes lijken. En verreweg de meeste graven zijn Pools. Dus er liggen hier beroemde Poolse schrijvers, wetenschappers, officieren... maar ook bijvoorbeeld de architect van het grote operatheater in het centrum... De bijna 80-jarige in Lviv geboren Zbigniew Jamilko... is voorzitter van de Pools Culturele Vereniging. Hij becommentarieert de Poolse geschiedenis op de grote Ligakivske begraafplaats. We bezichtigen het graf van zijn vader die nooit terugkwam na de Tweede Wereldoorlog. En dat van zijn grootvader die de Eerste Wereldoorlog niet overleefde. Het is het lot van vele burgers die in Lemberg, in Lwów... In Lviv zijn groot gebracht. Zou je Nimetskje broaden? Ja, ik loop hier met de, de voorzitter van de Vereniging voor Onderwijs en Cultuur. Uh, ook nu door de Orlenta Lewovskje. Uh, dat is een enorm groot monument, uh, gewijd aan de Poolse tieners, die hier ooit in 1919 vochten om de stad te behoeden voor de Oekraïnse overname. Maar dat was toen aan de gang. Uh, de Oekraïners die, uh, wilden een eigen staat stichten. Maar met hulp van de Fransen en de Amerikanen, die hier ook geëerd ge worden, um, uh, is het uh, gelukt om uh, juist een Poolse staat uh, te vestigen. Ik kan je een hier waren twaalf kolommen, voor elke Poolse stad één. Ze zijn in de jaren zeventig allemaal verwoest door de Sovjets. Het werd een vuilnisbelt tijdens de Sovjet-tijd. Als wij op 1 november hier onze doden wilden herdenken, stuurden de bewakers honden op ons af. Je kon dan problemen krijgen op je werk en voor vijftien dagen in de cel belanden. Ze dumpte hier gewoon afval en een goede bomen. Ganiali, koguzlapi ten min of robacti niepshimnasti in 15. De spraak is in het Poolse. De spraak is in het Poolse. in De de oekraïns poolse oorlog van 1918 was een burgeroorlog. Men vocht letterlijk van straat tot straat, van huis tot huis. Het waren kinderen en studenten die de stad verdedigden. Het was geen echte oorlog, want de Polen vochten nog in het oostenrijks hongaarse leger van de Habsburgers. Er bestond nog geen land, officieel. Na een bloedige strijd wist het Poolse regime zich te vestigen, twintig jaar lang toen niet waren ook kinderen, studenten. Alexander Watt, Poolse schrijver. Lwów was een van de mooiste Poolse steden in die zin dat het een vrolijke stad was. Niet zozeer de mensen, maar de stad was vrolijk. Heel bont, heel exotisch. En juist door het exotische, door het ontbreken van het grijze van steden als Warschau... of zelfs Krakau en Poznan, was het de meest Europese stad. In Lwów had je het operettachtige van Wenen. Het Wenen van de levensvreugde, als sommige Italiaanse steden. Maar de Sovjets waren nog niet binnen, of ogenschijnlijk alles zat onder de modder. Het was herfst. Alles vuil, grauw, arm... Alles leek plat te worden, over de straten sluipen. De mensen liepen meteen in achterbuurtkleren, in vodden. Ze durfden blijkbaar niet in hun pak van huis te gaan. De Russen bezetten de stad in 1939. Ik was nog kind, zes jaar oud, en ik stond op het balkon. Ik zag een lange bajonet op een lang geweer en een Russische soldaat die geen laarzen aan had. En mensen probeerden angst aan te jagen. Daarna kwamen de Duitsers, die vier jaar bleven, totdat de Russen opnieuw de stad bezetten. De Duitse tijd herinner ik me nog goed. We deelden het huis met Duitse soldaten van de Luftwaffe en zij deelden chocola met mij. Ik was als kind dolblij met de Duitsers. Ja, super een Ja, Vlakbij de Universiteit van Lviv is het enige monument gewijd aan de slachtoffers van het communisme. Het is eigenlijk niet eens zo heel erg groot. Er zijn twee marmeren stenen en daarop vecht een man met zware stalen tralies. Nou, hier tegenover is ook daadwerkelijk een gevangenis, de lons gevangenis gevangenis In de geschiedenis ervan lijken alle gruwelen van de afgelopen eeuw te zijn samengebald. Het begon als een Poolse gevangenis voor tegenstanders van het Poolse regime. In 1939 werd het een gevangenis voor Stalins geheime diensten, de NKVD. En daarna vermoordde de Gestapo er honderden mensen in 1941. Toen werd het weer een communistische gevangenis... waarin gemarteld werd decennia lang... En op de binnenplaats, waar je niet mag komen... daarvan zegt men dat je het bloed op de muren kunt zien zitten. Het is nu een museum met archieven van de voormalige veiligheidsdienst van de Sovjets. En tijdens de Oranje Revolutie werden die archieven eindelijk geopend... maar onlangs werd de directeur van het museum toch opgepakt. Zijn onderzoek naar de archieven zou ongeoorloofd zijn. Miroslav Marinovich is ex-dissident... oprichter van Amnesty International in de Oekraïne en nu vice-rector van de katholieke universiteit in Lviv. Een martelaar, genuanceerd, open en kritisch. Een bekende persoonlijkheid die religie een belangrijke rol toekent. Samen staan we bij een monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van het communisme... tegenover de Lonskoho-gevangenis. Eh, deze plaats is dierbaar, omdat het het eerste en nagenoeg het enige monument is dat is gewijd aan de slachtoffers van het communisme. Hier was de Lonskoho-gevangenis. Vanaf 1941, toen de nazi's hier heersten, een Gestapo-gevangenis. En na de bevrijding in 1944, een NKVD-gevangenis. Ikzelf was hier toen niet gevangen, maar veel vrienden van mij wel. Deze plaats is een symbool van gevangenschap. Symbool van de slechtste dagen van onze geschiedenis. Lemberg, die stad zegt sporen schwersten het moeilijkste kampen. De ucraïnische bevölkerung empfängt onze soldaten... ...begeisterd als Befreier van Blutterror van Bolschewismus. De jüdische agenten der GPU hadden kort voor de van der stad. unzählige wehrlose ukrainische nationalisten. vies hingeschlachtet. Tausende onschuldige männer en vrouwen fielen dabei. dem bolschewistischen blutrausch. zum opfer. De Tweede Wereldoorlog vormde een dieptepunt in de geschiedenis van Lviv. met als drama de vervolging van de Joden, herinnert zich Zbigniew Jamilko. Nee, dat... niet. Al voor de oorlog waren er pogroms van studenten die de ramen van de Joden ingooiden. Ik zag ze dan hollend met stokken Joden slaan. Wat wil je als mensen dachten dat de Joden, om matses te maken, het bloed van christelijke kinderen gebruikten? Ik herinner me hoe het ghetto werd ingericht. Er was een zwembad aan de Samarstinovstraat en er was een tram die door het ghetto reed. De Oekraïense politie ging bij een halte voor de deur staan... zodat er geen joden uit het ghetto konden ontsnappen. De Oekraïners op hun beurt probeerden de joden eronder te krijgen. Er was tijdens de Tweede Wereldoorlog geen sprake van normale menselijke relaties. Oh. Ik sta bij de St. George kathedraal, even buiten het directe centrum, op een heuvel. En je kunt hier de hele stad overzien. De zon schijnt en ik heb afgesproken met Michelle Goldhaber. Zij is een Amerikaanse social worker, zoals ze zichzelf noemt. en Zij heeft onderzoek gedaan naar de Grieks-katholieke metropoliet André Szeptitski. Die hier in zijn paleis op de heuvel, maar ook in de kloosters in de omgeving, Joodse kinderen verborg. En Daardoor konden zij de Tweede Wereldoorlog Overleven. We bevinden ons op een zeer speciale plek. Dit is het hoofdkwartier van de metropoliet Sheptitsky. Hij was de gerespecteerde leider van de Oekraïnse kerk... en vriend van de Joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog... toen de Joden massaal werden uitgemoord. Hij sprak zich uit tegen het etnisch geweld, wat in die tijd niet zonder risico was. Hij bood onderdak aan de bekende rabbijn Kahaan, maar hielp ook mee aan het verbergen van Joodse kinderen. Er waren niet veel mensen die dergelijke risico's namen. De uitzonderingen moet je niet van onachtzame. Het is te gemakkelijk om over Oekraïners te spreken als Jodenhaters. Um, while those stories are exceptions, they are important exceptions and they did happen. As we know, these lands were occupied by lots of different ruling powers. so. Deze stad, deze regio, werd vaak bezet door verschillende grootmachten. De Joden en de Oekraïners stonden laag op de totempaal. Maar de Joden stonden sociaal vaak net iets hoger. Daarom waren er veel anti-Joodse ressentimenten onder de Oekraïners. De Joden stonden iets dichter bij de Polen en de Russen. De machthebbers. De Polen waren vaak landeigenaren. De Oekraïners werkten op het land. De Joden werden gevraagd door de Polen om te managen... om belasting te heffen op de Oekraïners... waarbij sommigen extra belasting voor zichzelf opeisten. De Joden mochten niet op het land werken. Ze waren gedwongen om te handelen, om van dorp naar dorp te reizen. Veel Oekraïners veronderstelden dat de Joden achter de communisten stonden. Ze spraken vaak Russisch of waren betrokken bij de communistische partij... die leider een Joodse achtergrond had. De Oekraïners hadden in de jaren 30 net de holodomor, de genocide door de Sovjets. Omdat de Oekraïners hun graanoogst niet wilden afstaan. Maar ik denk dat het een misvatting is dat de Joden de holodomor veroorzaakten. Simon Wiesentaal, nazijager. De Joden kregen het bevel zich in enkele rijen met het gezicht naar de muur op te stellen en de handen in de nek te leggen. Naast elke Jood stond een lege houten kist. Een Oekraïner begon aan het begin van de eerste rij met de executie. Twee van zijn helpers gooiden de lijken in de klaarstaande kisten en sleepten die weg. Een middag lang. Plotseling luiden er kerkklokken en iemand riep... Genoeg nu, de vesperklok. Het schieten hield op. Tien meter vanaf mei. Mijn naam is Boris. ik Boruch. mijn familie Dorfman. De 88-jarige Boris Dorfman is de laatst Jiddisch sprekende inwoner van Lviv. Of Lemberik, zoals de stad in het Jiddisch wordt genoemd. De stad was aan het begin van de vorige eeuw uitgegroeid tot het centrum van de jiddische taal en literatuur. Dorfman heeft levende herinneringen aan het multiculturele Oost-Europa... van voor de oorlog, toen er kranten waren in alle talen... en zijn ouders Russisch, Duits, Jiddisch en Hebreeuws spraken. Nou, ik heb heel veel bijgeruigd van het Russisch redden, het Joodisch redden, het redden. Maar is ook een beetje de grote meerderheid van de arme Joodse gemeenschap betuigde steun aan het communisme. Er zou een achturige werkdag komen. Arbeiders zouden meer salaris krijgen. En er zou geen werkloosheid meer zijn. Maar alles liep anders. De Russen waren veel erger dan we konden vermoeden. Op een dag werden we gearresteerd. Eerst mijn ouders, later ik. Ik werd te werk gesteld in Siberië. Daardoor overleefde ik de oorlog. Want de Joden die in Lüttich waren toen de Duitsers in 1941 binnenvielen, werden bijna allemaal vermoord. Bus, Hitler was ergweder erste, onder schrikkeligster Joodse slechter vriend. Op mira nergendl en nages onen vreeden. Zingen mira, zingen mira. Klinkt het zo schön. Na de Tweede Wereldoorlog trof Dorfman een lege stad aan. De Polen waren al verdreven naar het westen, de Joden vermoord. De stad moest opnieuw worden ingevuld... met Oekraïners van het omringende platteland en ontheemden uit het oosten. Als bouwkundig ingenieur leidde hij de restauratie van de opera... waar achter zich ooit de Joodse wijk bevond... Een eervolle klus, maar ook een traumatische ervaring... omdat het jiddische repertoire was verdwenen. Volgens Jaroslav Griezak zorgde de Tweede Wereldoorlog voor een omwenteling. De Tweede Wereldoorlog was voor de hele stad een catastrofe. Het betekende het einde van de oude Europese metropool... terwijl in heel midden-Europa juist allerlei multiculturele ontwikkelingen plaatsvonden. Stalin stuurde de Polen weg en voor het eerst in de geschiedenis... werd Lviv een echte Oekraïnse stad die daarbij ook meteen gerussificeerd werd. Toen werd Lviv in plaats van een midden-Europese stad... zoals Budapest en Praag, een Oost-Europese stad... zoals Moskou en Donetsk, ook in de manier van denken. Gunther Eich, dichter. Stad op hoeveel heuvels, vergrijst deel. Een klokkentoon geeft het je mee, hoorbaar in het rammelen van je identiteitsplaatje. Hellingen ontelbaar als de angst. De tram eindigt in een steppen van onkruid voor versleten deuren. Stefan Bandera hoort bij de nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog... Als leider van de nationalistische beweging streed hij tegen de Polen en werkte hij samen met de Duitsers. Na de oorlog werd hij door de KGB gearresteerd en geëxecuteerd. Ah, kijk, daar staat hij. Stefan Bandera. Het is dicht bij het centraal station van Lviv, op een heel groot plein. En het is een reusachtig standbeeld. Bandera staat erbij als een staatsman, terwijl hij toch volgens heel veel mensen ook een struikrover is. En we worden flink in de gaten gehouden door twee politieagenten. Het standbeeld wordt namelijk 24 uur per dag bewaakt. Uit angst dat het wordt opgeblazen. Wat ook al twee keer eerder gebeurde. En we zijn hier met Igor Liljo. Hij is stadsgids en we moeten even schuilen onder een afdakje. Omdat het een beetje regent. Ik думаю, dat het termijn... Ik denk dat mensen niet van hem houden, maar wel een mening over hem hebben. Sommigen denken dat Bandera iets heel belangrijks deed voor de Oekraïners. Hij is het symbool van Oekraïns onafhankelijkheid en de strijd daarvoor. Hij was een typische vertegenwoordiger van de Oekraïnse geschiedenis uit de eerste helft van de 20e eeuw. Zijn vader en hij waren teleurgesteld. Ze konden zich niet ontwikkelen met een goede opleiding in de door Polen gedomineerde samenleving. Tegen elke prijs wilde Bandera onafhankelijkheid en hij wilde ervoor strijden. Ook al moest hij daarvoor samenwerken met het Nazi-leger. Viktor Yushchenko, de vorige president van Oekraïne... verklaarde Bandera tot held. Yushchenko begreep dat Oekraïners in het oosten dit nooit zouden accepteren. Bandera is nooit burger van een onafhankelijk Oekraïne geweest. Yushchenko deed dat niet goed... want zijn beslissing verdeelde Oekraïne in tweeën. Voor de Poolse inwoners zal Bandera nooit een held zijn... Duizenden mensen liet hij vermoorden, vooral Polen in Wolhynie. Er waren veel Oekraïners die de Duitsers hielpen met de doden van de Joden. Per námi minis dá ježe, že bandera zajme svoje mišce v ukrajinské historii, ale že stanete troský písníš. Adam Zagajewski, dichter. Weggaan naar Lwów. Van welk station kun je naar Lwów anders dan in een droom, met de dageraad? Wanneer dauw op de koffers ligt en expresstreinen en torpedo's net worden geboren? Opeens wegreizen naar Lwów, midden in de nacht, overdag, in september of in maart. Koffers pakken en wegreizen, zonder enig afscheid, midden op de dag, zo te verdwijnen als de meisjes bezwijmen. Na de oorlog zorgden de Sovjet-bevrijders volgens Jaroslav Gitsak voor een nieuwe ijstijd. In de Sovjet-tijd werd Lviv uitgeroepen tot industriestad... hoewel het nooit een industrieel centrum was geweest. Er kwam een massale instroom van arbeiders vanaf het platteland op gang. De stad werd vol, te vol. Maar ook de schoonheid verdween. Vanaf de eerste dag verdwenen de mooie dameshoedjes uit het straatbeeld. Mannen kleden zich niet meer elegant. Men begon grijze kleding te dragen om niet op te vallen. De Sovjets verlieten Lviv in juni 1991. En in december van dat jaar kwam ik terug in een heel ander land, een andere stad. Veel mensen vonden de jaren 80 de gelukkigste tijd van hun leven. De verschillende nationaliteiten in de stad waren solidair in hun afwijzing van de Sovjet-Russen. Terwijl de Sovjets altijd wezen op het gevaar van pogroms als zij er niet meer zouden zijn. Maar die hebben nooit plaatsgevonden. Alle nationaliteiten vormden eigen groepen, zoals de Oekraïners, de Joden, de Armeniërs en de Polen. Maar ze werkten wel samen. Officiële mededelingen werden in vijf verschillende talen gebracht. De oude Habsburgse liberale traditie kwam weer boven. Maar helaas duurde dat maar kort. ZOZOLINKO ZOZOLINKO ZOZOLINKO ZOZOLINKO ZOZOLINKO ZOZOLINKO ZOZOLINKO ZOZOLINKO ZOZOLINKO ZOZOLINKO ZOZOLINKO Volgens Michelle Goldhaber duurde het tot de val van het Sovjetbewind... ...voor de geschiedenis van Lviv zich blootgaf. Veel mensen in Lviv, voor instance, zijn niet bekend met de geschiedenis... Tijdens het Sovjetbewind was men bang erover te spreken. Veel geschiedenis was als het ware bevroren. Pas onlangs begon de ijsberg te smelten. Mensen komen er nu pas achter dat hun grootouders Joden verborgen... of dat er in hun straat een pogrom plaatsvond. Veel geschiedenis is dus erg vers. Het is moeilijk te horen dat je grootouders collaboreerden met de nazi's. Te weten dat jouw geliefde stad Lief gevaarlijk was voor een derde van de bevolking, de Joden. Het veroorzaakt schaamte of afweer. Zbigniew Herbert, dichter. In mijn stad, in het grensland, waar ik niet terugkeer... is zo'n gevleugelde steen licht en reusachtig. En in die gevleugelde steen staan de bliksems. Ik sluit mijn ogen om hem weer voor me te zien. In mijn stad, die op elke wereldkaart ontbreekt... is zulk brood dat het hele leven voeden kan. Zwart als het geloof dat je nog een keer aanschouwt. De steen, het waterbrood, de torens blijvend in die dageraad. Jaroslav Gryczak stelt dat de geschiedenis nog steeds functioneert als een splijtswam. In Lviv is de teleurstelling over de mislukte oranje revolutie heel groot. De democratie heeft alleen kans als Lviv zich achter Oekraïne schaart en andersom. De geschiedenis was vanaf de Oranje-revolutie bespreekbaar, maar dat duurde niet lang. Sinds Janukovic de macht heeft overgenomen, kan dat niet meer. Geschiedenis en taal zijn typische Lviv-onderwerpen, maar voor de meeste Oekraïners zijn de belangrijkste vraagstukken corruptie en veiligheid. Als je verdeeldheid wilt creëren, moet je de geschiedenis in de strijd gooien in publieke want het Als WIF een laboratorium voor multiculturaliteit was, dan is het project volledig mislukt. Hier probeerde de ene de andere cultuur te overheersen. Ik vind Lviv meer een polyethnische stad. Groepen stonden tegenover elkaar of waren geïsoleerd. Lviv is alleen in stenen, in gebouwen, multicultureel. Alle gebedshuizen, katholieke, orthodoxe, armeense en joodse zijn in renaissance stijl gebouwd. Multiculturaliteit in steen. Dat is de ironie van de geschiedenis van Lviv. Lviv kun je met Sarajevo vergelijken. Maar gelukkig hebben bloedige conflicten hier niet plaatsgevonden. We hadden kleine conflicten, maar geen vernietiging sinds onze onafhankelijkheid. Mm -hmm. Miroslav Marinovic schetst het uitzonderlijke karakter van Rief. Dit uh, stad uh, is altijd op oppositie. De geest van Lviv is bijzonder. De stad was altijd in de oppositie. Dat komt omdat we altijd aan de rand van een Rijk lagen. Galicië was het uiterste oosten van Polen. Maar in de Sovjet-tijd lagen we aan de westrand. Ook nu nog, in de Oekraïne maken we deel uit van de periferie. Dat heeft de geest van onze stad altijd bepaald. U luisterde naar LWIF, een stad met vele gezichten. U kunt van deze uitzending een cd bestellen door 7,50 euro over te maken... op Giro 444600, de name van de VPRO in Hilversum. U hoorde de stemmen van Elma Zwart, Astrid Nauta, Chris Keijne, Aad van Nieuwkerk, Anton de Goede, Gerard Leenders en Erik Arends, met dank aan Henriette Kleinstra en Tilia Maasgeestranes. Voor een inleiding in WIF verwijzen wij naar Lemberg, Lof Lwif van Jan Paul Hinrichs, uitgeverij Bas Lubberhuizen... en naar de Joden van Lemberg een reis naar lege plekken... van Helene Zorgdrager en Michiel Driebergen. En vanaf morgen ligt de dominicus reisgids Oekraïne van Karel Onwijn... uitgegeven door Gotmer in Haarlem in de boekhandel. Gaat dit allemaal te snel, gaat u dan naar onze website www.vpo.nl... OVD. En ik zeg het nog maar eens. Dit was voorlopig de laatste OVT tot 19 augustus. Na de Olympische Spelen zijn wij er weer. Op 8 juni begint namelijk de sportzomer. Ook de laatste perstribune van Om Max. Na ons met Govert van Brakel vanuit het Olympisch Stadium... waar hij spreekt met Manuela Kemp en Foppe de Haan. Namens ons van OVT een hele goede zomer en tot 19 augustus. En dag. daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over...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 Nu een toegangskaartje plus een treinreis voor maar 35 euro. Laat je verrassen op spoordeelwinkel.nl. Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Dit is Radio 1.